1 of 2 stralen wil de politiebrand veranderen of ambulance? Uh, ambulance, en een reddingsboot, ook een reddingsboot. Het uh, is even na drie uur, op zaterdag met uh, de C-uitzending. En dat betekent volle bak hier in de studio aan de tolweg, Tina. Uh, je kan ook live meekijken, onder meer op ons uh, TV-kanaal, SIGO, kanaal 40. En uh, ja, ik, uh, nou, echt, uh, Benno, ik ben er nog, een lof? Ja, ik ben er nog niet aan gewend dat ik uh, ook op uh, televisie ben. Dus dat, Net met een liter fles aan mijn mond in, <laughs> Dus uh, meestal zullen wel gedacht hebben van wat doet die, die nou weer? Ja, maar ja, goed. ja precies. Nou ja, ja lekker dorst, dorstig weer. Ja, het is dus. zeker dorstig. Nou, het wordt steeds dorstiger in de steeds warmer wordende studio. Maakt niet uit. Ik heb nog een laatste nieuwtje van de RTL. En dat is dat de stichting Ambulance Wens heeft de grootste ja, geschenk groot. in haar 18-jarig bestaan ontvangen. Namelijk, let wel... 22 gloednieuwe ambulances... voor deze prachtige organisatie. En dat is wel geschonken... door de jaarlijkse sponsor... Loop, Roppa Run En het is een geschenking... totale waarnem van 4 miljoen euro. Wow. Nee. Nou, Kees Buijs... Jij van de IJmuiden Residingsbrigade, Welkom in onze uitzending. Dat zou jouw muziek als muziek in oren klinken, denk ik. Ja, of... Een schenken van 4 miljoen. Ja, ja ik denk ja. als ik morgen met 4 miljoen met de gemeente Vels op de stoep sta en zeg. Uh, begin maar met bouwen met onze nieuwe post. dat we ja. me met open armen ontvangen. Laten we dat even gelijk ja. bij de kop nemen. Ja. Want dat is het grote uh, uh, nieuws item. of het ja. item van de IJmuiden Reddingsbrigade. Jullie hebben een probleem. Ja, en dat is niet echt heel nieuws. Um, in 2003 is het Duin. Iets nog verder terug, in de jaren negentig hadden we een enorme grote strandvlakte ten zuiden van de Zuidpier. Ja. We hebben de gemeente laten ontwikkelen met een binnenmeer, een jachthaven, een boulevard, een duinerij opgeschoven. Daar moest ook een nieuwe reddingspost bij komen. Dat werd de Waker. Die stond toen keurig netjes schuin achter de duin met uitzicht over het hele strand. Wij konden letterlijk tot aan de Zandvoort Zuid, konden we kijken met de kijker. We luisterden eens mee op de mobile phone en dan hoorde je, er staat een ambu bij de post. Ja, ik kom nu aanrijden, kijk je en dan zag je een klein geel vletje. Uh, dus dat was helemaal prima. Ja. Een hele zee konden we zien. Um, in 2003 werd dat duinrijtje dat dus kunstmatig opgeworpen is... tot natuurlijk 2000-gebied verklaard. En toen uh, kwam daar blijkbaar een groeihormoon mee. Want tien jaar later dacht ik van... Hey, ik kan op het dakterras... en dat is nog lager dan onze uitkijk... kon ik niet meer over het duinrijd heen kijken. Hmm. Dus ik heb de gemeente toen gevraagd... hoe oh, kan er bijvoorbeeld een showvel over de duin heen... dat het bovenste kantje afgestopt ja. wordt. Dat bleek niet te kunnen... Uh, natuurlijk 2000, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Even daarover, Kees, want dat vind ja. ik vreemd. De, men, uh, uh. Men, men doet iets waardoor er een nieuwe uh, strand ontstaat. Een nieuwe duin ja. ontstaat. En dat wordt gelijk als Natura 2000 uh, betiteld. Nou, er staat een jaar of tien tussen. tussen maar maar, maar voor, waarom? Uh, uh, er was niks. Er, en er komt iets. Nee. En dat krijgt dan gelijk zo'n zware ja, titel. Er was in Europa was er blijkbaar tekort aan. Uh, zoals we dat noem, uh, Blank duin. Of uh, een bepaalde type duinsoort. En dat, oh, okay. dat was de, dit stukje duin was daarbij. De Nederlandse overheid wil heel graag uh, aan die normen voldoen in Europa. Dus ze hebben dit erbij gevoegd. En op dat moment was er ook niks aan de hand in 2003. Want we hadden een ruime uitzicht. Niet wetende Echt. dat dat gehoog ja, nou, nee. Niemand. Dat is het rottige van deze situatie. Niemand heeft het kunnen voorzien. En niemand had het kunnen verhelpen. Oh, okay. um, maar ja, wij zaten in 2015, 2016 wel met een uitdaging. Toen kregen ja. we eerst hebben we camera's. De gemeente zei letterlijk, zoek een oplossing, wees creatief. Uh, Desals huur een appartement ergens voor de uitzicht. Nou, dat zagen wij niet zo zitten. Want we willen eigenlijk de verbinding binnen onze ploeg in één gebouw houden. Dus wat we hebben toegedaan gedaan is camera's installeren. Nou, dat heeft door de grootte van het strand, bij ons het strand gewoon 150 tot 200 meter breder dan in van en Bloemendaal. Heb je gewoon veel te weinig zicht eigenlijk. Mm -hmm. De camera moet een te grote afstand overbruggen en dan nog een keer op zee gaan kijken. Ja, dat, dat, dat is te klein. Ja. Dus dat bleek geen oplossing. Die camera slijt ook enorm door zout en, uh, en zand. De eerste camera's gingen na vijf jaar eruit. en De camerabedrijf stond stom verbaasd van de schade. Dat is nog nooit meegemaakt. Het oh. zijn professionele politieobservatiecamera's. Oké. Okay. Dus het is niet... Uh, uh, de eerste de beste. Nee, het was, het was geen goedkoop tmu cameraatje zeg maar. <laughs> um, daarna kwam op een gegeven moment een groot plan... om in uh, uh, uh, het strandgebied bij ons 1100 woningen te gaan plaatsen. Uh, gaan bouwen. Nou, Dat is buitendijks bouwen op grond van het Rijk. Uh, met alle risico's. Uh, dan moest onder andere... Uh, alles moest stikstofvrij, stikstofarm... uitstootvrij worden gebouwd, uitstootloos vrij. Um, wij zouden dan een nieuw pand krijgen... of op de vijfde, zesde verdieping van een pand gaan zitten. Nou, wij vond, iedereen in Amuiden vond dit een vreselijk ambitieus uh, plan. En uiteindelijk is dat na vijf, zes jaar doormodderen... waarbij alle projectontwikkelaars ermee stopten... Uh, het Rijk niet mee wilde werken. Uh, na al diverse oorzaken is het nu in de ijskast gegaan... En niemand geloofde meer in. Maar goed, dat was ook een oplossingsrichting die voor ons dus niks niet meer bestond. Ja. Dus wij hebben een aantal keren de gemeenteraad maar weer ingeschakeld. Van jongens, we gaan steeds minder zien. Want in de tussentijd groeide de duin een meter per jaar ongeveer. Zo. Dus ja. als ik nu op het dak sta, dan kan ik zelfs al helemaal niet meer eroverheen kijken. En dat dak, dan meteen, dat ik op 15 meter boven NHP sta... Maar Kees, dat, dat klinkt wel ja. als... Uh, dat je nu, nu in een vrij penibele situatie zit. Ja, het, uh, wij hebben een zwemzone in Amuiden. Die is ongeveer 900 meter lang. Dat is van de, de, de, de noordelijkste opgang... tot aan de zuidelijke opgang. Daar zien we ongeveer 300 meter nog van. Dus de zuidelijkste 600 meter is gewoon... ja, daar zien we niks. Dus raak je daar in de problemen. Dan zijn wij afhankelijk van een melding van omstanders. En we proberen het nog nu op te lossen... door bij mooie dagen zoveel mogelijk op strand aanwezig te zijn... Ja, ja. op het strand een mobiele post neer te zetten... Uh, verder naar het zuiden een auto neer te zetten als uitkijk. Een boot extra preventief op het water. Nou, dat kost allemaal tijd, geld, moeite. Uh, is allemaal niet echt handig. En, en, en net zoals wat, uh, wat uh, Reelsbegaard Bloemendaal heeft, een extra post. Want, ja. hoe, hoe, hoe zit dat ook weer bij Panassa? Dan hebben jullie een... Porticoving oh, op het strand Ja, een, uh, van dat soort... Uh... Ja, maar wij hebben natuurlijk wel heel klein, of klein, maar... Het zal bij ons zijn, 100 meter ervoor misschien nog niet eens. Ja, een is is een drukke strand. er komen de mensen door de duin heen. Daar zitten zit ja. niet heel veel mensen. Het zou bij ons o, ook kunnen. Allemaal, ja. Maar ja. Dan, dan ga je je ploeg moet je gelijk weer gaan verdelen. Mm. En bij ons geldt het niet alleen het zomerseizoen dat het druk is naar de Nermuidenstrand. Want ik vond het net wel mooi, de discussie bij de burgemeesters en de activiteiten op de stranden. In dus zie je dat er een breed strand is, dat er ook heel veel sportactiviteiten zijn... Er zijn contours, er zijn er eigenlijk blowcart-evenementen. Uh, daar worden met zuikarden gereden, er wordt gevliegerd. Uh, er zijn uh, ontzettend veel kitesurfers als het hard waait. Uit de goede richting. Dus het hele jaar door is daar eigenlijk activiteit. En naar mij de renningsbegaan is eigenlijk al... Altijd... Nou, wij zijn nu vanaf 1 mei, zijn we de zaterdag en de zondag open. Maar buiten het seizoen, dus na september tot en met mei... zijn we iedere zondag aanwezig, puur voor de watersport. Het ja. is ooit begonnen omdat mensen van de Piraal vielen. Dat, dat is met die nieuwe jachthaven... Uh, niet meer zoveel aan de, aan de gang. En we zijn wel de zondagen gebleven... omdat in die tijd nam de watersport toe. En die gaf ons ook gewoon veel werk. En dan is het makkelijker om er al op het strand te zijn... dan dat je zondagmiddag drie keer moet worden opgepiept. Ja. Dus we zijn er wel. En ook omdat die watersport zit ook nog in het stukje van het zuidelijk gedeelte... daar hebben we ook geen zicht op. En daarbij is het juist van belang... Van ben je een kitesurfer kwijt of zie je alleen een kitesuiltje drijven... dat je vanuit een hoog standpunt gewoon goed kan opsporen... Van waar ligt die vent of waar ligt die vrouw? En dan ja. kunnen we snel maar ook een boot erin sturen. om hem of haar eruit te vissen. Nou, ja. dat kan nu ook niet. Zo, nou, we gaan er straks verder over praten. Eerst heeft Rob een. Uh, een noodgeval. Een stukje muziek. Nee, geen ol' Dat zijn straks weer uh, Benno. Maar de monkeys uh, wel met de gauw oude Dat oh, ja, doen we liever. Ja. I could hide the wings of the bluebird as she sings.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 You're a Tegenwoordig zijn voor TikTok de plaatjes nog geen drie minuten lang. Nou, daar konden ze in de jaren 60 en 70 ook heel wat van. Waaronder ja, deze zeker. met de monkeys. Ook twee minuten dertig en dan is het gedaan. Even op jouw verzoek, Beno. Komt hij aan, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. twee alarmcentralen wilt de politie of ambulance? Uh, een reddingsboot. Ambas, ambas, ambas, ambas, en een reddingsboot. <laughs> ja, nou, een reddingsboot. Daar, daar is je weer, de reddingsboot. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan even naar uh, de, reddings, uh, de website van de reddingsbegaarde van Ermuiden. Uh, IRB.nl uh, het is uh, momenteel in de Muiden. Uh, de wind staat noord drie bovvoor. Het is uh, 12,1 Celsius. En, en het watertemperatuur 16,4. Dus je kan beter de zee ingaan, uh, Kees. Om, het is warmer dan uh, in de buitenlucht, uh, blijkbaar. Ja, de zee is lekker. Nee. En dat vind ik wel leuk van jullie website. Jullie hebben de Noordpier is open, de Zuidpier is open. Dat houden jullie allemaal helemaal in de gaten. Ja, wij hebben al uh, sinds uh, nou, eigenlijk 90 -jaar, de e jaren vorige eeuw... Uh, sluiten wij de Zuidpier en de Noordpier bij uh, harde wind. Dus eind van de, oh, de Wij sluiten hem af. Ja. Oh, okay. wij zijn eigenlijk, omdat we zoveel aanwezig zijn en de omstandigheden het beste kunnen inschatten. De, de, de Pier is een eigendom van Rijkswaterstaat. Want die zien een pure golfbreker. Zorg dat het scheef wat naar binnen komt, dat er een lichtje op staat. Ja. En prima. Ja, dus de onderhoud. De gemeente Velsen vindt hem ook nog een toeristische trekpleister. Die kan er vanaf vissen. Je kan een stukje wandelen. Ja. Je hebt geweldig mooi uitzicht. Uh, en gezamenlijk hebben ze dus een belang dat daar er, dat er geen ongelukken gebeuren. Dus wij hebben een overeenkomst met Velzen en met de uh, Rijkswaterstaat. Dat wij hem afsluiten als dat meer dan winkel 6 uit het zuidwesten of noordwesten of westen komt. Of uh, andere omstandigheden het noodzakelijk maken hem af te sluiten. En eind van de middag gaat dus de zuidpier dicht. Want vannacht en morgenochtend gaat het weer hard waaien. En dan willen we niet dat mensen eraf spoelen door de hoge golven. Nee. Nee, want in het verleden hebben we daar wel voorbeelden van gezien. Ik kan me herinneren. Ik dacht dat het... Nou, in ieder geval de zuidpier ben ik een keer bij geweest. Van een kitesurfer of iets dergelijks. Dus ja. zo'n jongen op die keien was gekletterd. Ja. Nou, dat is een uh, jaar of twintig terug uh, geweest. 19 jaar geleden, denk ik. Twintig jaar geleden. We hebben twee kitesurfongelukken gehad. Binnen één of twee jaar na elkaar. En dat waren het verhaal ging dat hij op de zuidpier was geklapt. Met, maar dat is niet waar. Hij is uit de lucht gevallen op het water. En dan ben ik je van meter of 10, 15 naar beneden valt, is dat water net zo hard. Dus die mannen hadden allebei uh, uh, dodelijk nekletsel. Uh, en, uh, alleen de wind was zuidwest, dus de kite trok de kite richting de Zuidpier. Dus de eerste meldingen kwamen van hij is op de Zuidpier geklapt. Uh, dat was niet zo, maar dat waren inderdaad wel uh, behoorlijke ongelukken. Dat komt omdat wij veel kitesurfers hebben... Op uh, die Zuidpieren in 1993, hebben we in februari toen wel twee uh, mensen het leven verloren. Dat uh, was nog oude situatiestrand. Uh, hadden we ook hekken neergezet, afzettingen. Uh, mensen zijn er langs gelopen en die zijn er een golf eraf gespoeld. en die zijn een week later weer teruggevonden. So. Ja, dat, uh, sindsdien was er wat meer bestuurlijke aandacht. En uit dat ongeluk is ook die overeenkomst voortgevloeid. van gewoon het goed regelen. Uh, Daarvoor hadden wij het wel dat wij de pier afsloten. Dat we gewoon door iedereen voor rotte vis werden uitgemaakt. En uh, ja, dat was allemaal niet nodig. Ik ken het wel, ik kan het dit wel. Ja, ja, ja. Ah, ik kan ja. je vertellen, er gaan soms golven van 8, van 9 meter hoog. Zo. Een miljoen liter water per keer eroverheen. Ja, dat ja. houdt geen mens. Nee. nee. Maar de mensen was de grap, ga maar eens in de tuin staan. En laat iemand een emmertje water met 10 liter tegen je aangooien. Tegen je benen. Dan wankel je al. Hmm. Wat wil je dan met honderden of duizenden ja. liters water van een golf doen? Helemaal niets. Ja, precies. Even terug naar de, uh, de situatie van jullie uh, reddingspost. Want uh, dat, uh, zit er nog uh, schot in. Uh, ja. dat, ga, ga, mag je een nieuw bouwen? Of hoe, hoe, nou, dat is wel onze grote wens. Want naast het feit dat we geen uitzicht hebben, hebben we ook. Uh, onze post bestaat 30 jaar. Dat was gebouwd van een, ploegje van een strandploeg van 30, 40 mensen. Inmiddels zijn we met 70 mensen ongeveer. Dus we hebben aan alle kanten gebrek aan ruimte. Uh, de berging staat vol, de kleedkamers zijn te klein we hebben geen leslokaal meer. Vroeger haalde je één keer je strandwachtdiploma, hoeft hij nooit meer bij te scholen. Tegenwoordig is het allemaal hercertificeerd. Dus we hebben opleidingscapaciteit en scholingsruimte nodig. Zandvoort doen we dat. De brigade doet dat. De brandweerkazerne, daar zitten ze gezamenlijk in. Ja. In de Muiden hebben we dat niet. We hebben een klein dagverblijfje. Dat is net zo groot als een radiostudio. Daar moet dan 40 man in. Nou, dat, uh, dat gaat heel erg lastig. Uh, dus wij hebben anderhalf jaar geleden zijn we met een gemeentelijke werkgroep... die is ingesteld in opdracht van de gemeenteraad van Velzen... zijn we aan de slag gegaan van bedenk nou scenario's en uh, leg opties voor... waaruit dan de, uh, de, de raad kan kiezen wat we gaan doen. Dus wij hebben gelijk eigenlijk het ruimtegebrek en het feit dat het pand 30 jaar oud is... niet warm te stoken en niet koel cool te houden... Uh, in, de, in de zomer hebben we het mee aangepakt. En we zijn een aantal, uh, aantal voorstellen we uitgewerkt. Die zijn de gemeenteraad uh, uh, gepresenteerd anderhalve maand geleden. Er zijn twee beeldvormende sessies geweest. De bedoeling was één, maar de eerste keer waren er zoveel vragen dat die sessie geschorst is. En er een tweede avond voor nodig was. Die liep ook weer uit de tijd. Dus het leeft wel heel erg bij de raad. Hmm. En aankomende donderdag is er om half tien s avonds een oordeelvormende sessie. En dan is er twee weken later moet de Raad een beslissing nemen in een beslissende, uh, beslissende sessie. En dan horen we wat, we wat er gaat gebeuren. En de uitdaging voor de gemeente Vels is dat een nieuwbouwpand, wat eigenlijk de beste oplossing is... een nieuwbouwpand op een andere plaats, waar we niet gehinderd worden door duin... waarbij we ook de grootte van de post kunnen, kunnen uh, verbeteren, de ruimtegebrek kunnen verbeteren er moet nog een, een berging bijvoorbeeld in Hemhuiden... waar onze eenheid staat voor, voor uh, overstroming in het binnenland. Er staat nog een opleidingsboot. Staat daar. daar staan onze extra trailers die okay. we nodig hebben. Dus we kunnen niet sprongjes eens kwijt. Uh, de beste oplossing is een nieuw pand. Alleen dat kost heel veel geld. En de gemeentes uh, zitten allemaal uh, de komende jaren... tegen ja. een enorme financiële aderlating aan te kijken. Dus daar is het probleem dus... Terugkomend op je begin, op het moment dat ik morgen met 4 miljoen kom binnenlopen... Ja, ja, ja. dan, uh, ja, ja. dan weten, ze, weten ze wat we gaan doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja op. Want om hoeveel geld gaat dat dan eigenlijk? Nou, de eerste bouwplannen zijn ongeveer op 2,3 miljoen ingeschat. En dat is uh, uh, zonder de fundamentenkosten en zonder projectkosten. Uh, de ervaring leert dat dat inderdaad gewoon... Uh, ergens rond de 3, 3,5 miljoen zou ja. moeten gaan. Oh, je dus zou je net redden. Ja, dat zou ik net redden. Ja. Dan, uh, Vind ik het prima. Volg, uh, geld maakt niet gelukkig, een nieuwe reddingspost, daar zou ik veel blij van worden. Ja, ja, ja, ja. Goed, we gaan heel even nog naar muziek en dan kom ik nog een keer terug bij Kees Buis. Eén, twee, langs. <middels> Verhalen met door de putsverandering van de Ambulance, Eh, Ambulance, en een reddingsboot. Ook een reddingsboot. Won't you save me? Lately I've been doing some thinking. Think I got this whole thing wrong. Feel as if my ship is sinking. Finding it way too hard to stay afloat. I always used to sail with caution. Now I'm way too deep for that. Since I met you, there ain't no option. I've been overboard, ain't holding back I'm sending out an SOS, SOS I feel love and now I realize I'm sending out an SOS So bad. I'm sending out an SOS, SOS. I feel love and now I realize. Waiting for you. I'm right here waiting for you. Mm -hmm. Oh, yeah. Ooh. Got me sending that Send in so sending that in So, where's for you? bijna zeggen, een SOS van uh, reddingsbrigade IJmuiden, of IJmuiden reddingsbrigade om een nieuwe reddingpost. Uh, daar hadden we het net over met uh, Kees uh, en uh, Benno, jij gaat uh, verder praten. En neem ik aan daarover onder meer? Uh, nou, de, dat, de post hebben we al gehad. Wat mij leuk lijkt, omdat uh, Ruud Kloeken er natuurlijk ook nog uh, gezellig naast zit, om even de samenwerking tussen de heren uh, te bespreken. Uh, uh, Kees, uh, uh, jullie kijken eigenlijk uh, vanwege het uh, Noordzeekanaal bedenken me ineens meer naar het zuiden. Je kijkt natuurlijk naar het westen, maar naar het zuiden dan naar het noorden, naar je collega's van Wijk en Zee. Ja, grappig, want we hebben met eigenlijk alle uh, reddingsbrigades in heb je, hebben uh, wel goede samenwerking. En natuurlijk met je directe buur is dat, is dat het meest, uh, uh, meest makkelijk. En dat is ook, komt in het werk gewoon veel voor. Ja. Dus als zit er wat tussen een probleem tussen Bloemendaal en uh, Nijmuiden, en ja, een katamara, een, uh, een kitesurfer, weet ik wat. Dan springen we gewoon bij. Is er een zwemmer kwijt uh, in Zandvoort, Bloemendaal of Armuiden... springen de brigades van elkaar springen ze bij met extra materiaal, extra mensen. Hetzelfde geldt voor ons voor Wijkerzee. Dat is voor Bloemendaal weer een eentje verder varen en voor Zandvoort. Wij springen regelmatig als daar zwemmers uh, uh, kwijt zijn of mogelijke vermissingen. Dat gebeurt maar. best wel veel, hè, bij Wijkerzee. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt best wel veel. Um, dat is ook een, een badplaats die... Um, Behoorlijk in trek is. Uh, een klein parkeren, stukje hè? gratis parkeren. <laughs> oh, goed, oh. goed bereikbaar voor een, een bepaalde doelgroep. En ja, afgelopen jaren hebben we het diverse keren gehad dat we daar gewoon met een bootje of met een waterscooter of met allebei die kant op gingen om ze te gewoon te assisteren. Rijkenzee heeft zelf twee boten en een waterscooter. Uh, Heemskerk heeft één bootje. Ja, dan wordt dat best krap. En de eerste twee kilometer ten noorden van het uh, Noordzeekanaal is ook nog grondgebied van Velzen. Nou, is dat niet een strand waar heel veel regulier strandpubliek op komt? Maar dat is echt een surfstrand. En een, een, een, een watersportstrand. Uh, die mensen redden zich over het algemeen best goed. Maar voor kitesurfers hebben we wel bijvoorbeeld met wijk dan de afspraak van... Wij rijden er niet naartoe, want we zijn drie kwartier onderweg. Maar we varen vanuit... We hebben altijd een boot in de jachthaven op een vlot liggen. Standaard, die is binnen vijf minuten weg. Dus je kunt er heel snel kunnen komen. Dat is ook een grotere boot. Die kan in een wat zwaarder weer, kan die nog varen. Um, dat werkt prima gezamenlijk en afgelopen jaren hebben we nou met bloemen ook een aantal keer gewoon samengewerkt. gewerkt. Dus krijgen we de tip joh, de, dry, de drive wat jullie kant op of we zoeken samen en uh, dat ja drugs was wij, het drugs wat jullie kant. Wat uh, uh, oh, je bij ons. Ja, Dat was uh, bij, uh, ja in bloemen. Oh. Nou, dat is inderdaad de, op een gegeven moment we spoelden de pakketjes aan en dan krijg je ja, de, de, de, de, de vraag van uh, de veiligheidsregio of, goh, je, wij hebben wat kort aan auto's kunnen jullie even bijspringen voor een avondje. Ja, dan is de afweging maken of je wat, wat kun je doen, hoort het bij ons takenpakket. Nou, kun je over twijfelen. Ja. Uh, andere kant uh, zijn we er wel om elkaar als hulpdiensten te, te ondersteunen. En daar, daar, daar maak je dan een beslissing in. We hebben dus het is wat, volledig gehad wat... met gifzakjes. Ja, ja, ja, en ook die allemaal gifzakjes ja, ja, ja, toen stonden we ook de stranden af te zetten. Zijn we mensen die opgeleid zijn om het strand af te zetten? Nee, maar kijk je naar, naar de eerdere discussie over weerbaarheid en over maatschappelijk inzetbaar. Ja, we hebben wel een groep mensen die gewend is in een team samen te werken. En die ook onder aansturing kan werken. En die georganiseerd is, verbindingsmiddelen heeft. Dus daar kun je jezelf van nut maken voor de samenleving. Ja, nu spreekt eigenlijk Kees Buis van de Nederlandse Reddingsbrigade. Nou, je, dat vervangt de, je Ernst even vandaag. Ik, in die zin <laughs> vervang ik Ernst ook uh, qua werkzaam bij collega's. Uh, en we, we, ook daar is een klein team en vervang je elkaar en help je elkaar als dat nodig is. Als Ernst even buiten buiten dienst is en er moeten wat taken worden overgenomen... dan doe ik dat of een andere collega. En uh, omgekeerd gebeurt het als ik op vakantie ben. Dan hebben wij dingen van mij waar. Dus... Ja, ja. En wat doe je nog meer bij een reddingsbrigade in Nederland? Um, ik ben een coördinator zakelijke dienstverlening. Dat betekent dat ik uh, bootjes en waterscooters verkoop aan reddingsbrigades. Uh, zorg voor kleding. Verkoopt? Verkoopt, ja. Oh. Alle brigades moeten dat zelf gewoon inkopen. Vaak is het langs de kust goed geregeld met subsidies van de gemeentes. De gemeentes hebben gewoon eigenlijk een zorgplicht dat de brigades... Met goed materiaal uit de voeten kunnen. Um, dan moeten we kleding hebben. We zien allemaal hetzelfde uit. De shirt wat Ruud aan heeft. Uh, daar heb ik er ook een aantal van in de kast liggen. Uh, en Zandvoort heeft een ander, ander uh, soort shirtje. Maar langs de hele kust hebben ze hetzelfde aan. Daar zorgen we voor. De pakken uh, waarmee we het water op gaan. Of die nou wegschuld uh, oh, oh, zijn. Of dat nou uh, droogpakken zijn. is hetzelfde. Uh, heeft dezelfde uitstraling. Daar zorg ik voor. De vlaggen die we hebben laten zien. Nou, die uh, hebben wij... Uh, uh, zijn ontwikkeld in een, in een werkgroep van Reningsbegaan Nederland. samen met uh, een aantal andere partijen. En die zijn, uh, bij Wij zorgen ook dat de distributie uh, uh, wordt gedaan. Dus kunnen ze bij ons bestellen. Daar hebben ze een voorraad liggen. Uh, ik kan me voorstellen dat een vlag in een hele seizoen hangt. dat er niet veel meer van over is. Nee. En dan uh, moet je wel voor aanvulling zorgen. Ja, ja, dus dat zijn mijn taken. Nou, uh, Ruut uh, een man als Kees moet je te vriend houden. Ja, dat heb ik. Ik heb het vanmiddag besteld. Maar... <laughs> Altijd blij met Ruut want Ruud, uh, we hadden het over uh, boten, uh, waterscooters, uh, skis. Ja. Uh, je krap even dichter bij de microfoon. Die, ja. uh, jij bent daar uh, toch wel lyrisch over, over die skis. Ja, jet jetski is gewoon een, een mooie hulpmiddel, vooral met die kaiters en zo tegenwoordig. En die kaiters en zitten altijd in de golven knoeien. Ja. Als je met een boot de zee ingaat, ten eerste heb je drie man nodig. Maar mocht je een foutje maken, je boot slaat om, dan kan je zwemmen terug naar de kant. Ja. Want dan kan je niks meer. En met die jetski ga je er naartoe. Ten eerste kan je alleen of met z'n tweeën erop. Je komt tussen de golven kan je heel makkelijk manoeuvreren. Mocht je een foutje maken, dan slaat hij om. Dan zwem je een rondje er naartoe. Je stapt weer op, je er weer. En je kan gewoon weer varen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ideaal. En, en, je kan, en doordat je in die golfgebied uh, behendiger bent... kan je veel sneller een uh, kite of zo helpen. Ja, ja. Nee, het is gewoon een aanvulling, want je kan echt niet zonder boot. Nee. Maar het is wel een aanvulling in sommige situaties. En Kees, is dat landelijk zeg maar, de trend? Ja, je ziet uh, de waterscooter en jetskis zijn... denk ik jaren 15 geleden door in Nederland... als reddingsmiddel geaccepteerd. Daarvoor bestonden ze in Nederland niet... Ik uh, zag het wel in de Verenigde Staten. Toen is dat op een gegeven moment naar Europa overgewaaid. Nou, dat was natuurlijk een ja, apart apparaat. Dat was al weerstand tegen. Toch heeft dat ze, ze weggevonden. En we zien dit jaar landelijk... dat de laatste twee reddingsbrigades langs de kust... Of, sorry, er is nog één reddingsbrigade langs de kust... die geen waterscooter in dienst heeft. Maar de rest heeft allemaal waterscooters of jetskis in dienst. Uh, goede opleiding. En je ziet ook de, dat ze gewoon... net wat Rut zegt... je kunt ze soms in, in je eentje varen. Dus op een mooie dag met veel zwemmers... Kun je prima die zwemmers in de gaten houden? Kun je ertussenin? Je hebt geen draaiende geen schroeven. En in een wilde branding met kitesurfers... Ben, ben, kan je gewoon nog even snel voor een golfje wegvluchten. wat je met een boot veel moeilijker kunt doen. En je kunt ondieper varen met dat ding. Dat is, het is echt een heel erg uh, nuttig en praktisch apparaat. Ja. En hoeveel skis zou je eigenlijk het liefst willen hebben, Ruud? Nou, wij hebben er twee, daar hebben we vo nu voldoende aan. Oh ja. Okay. Met de aanvulling van de boten. Want die ja. man, als je katemaring moet helpen, heb je weer volume nodig om die weg te trekken. Ja. En dan heb je weer een boot nodig. Dus het is de combinatie van, maar wij hebben er twee. En dat is nu voldoende. Oh, ja. Goed heren, dank jullie wel voor de toelichting. Uh, wij gaan naar muziek en dan krijgen we weer EHBO-les. Zeker, helemaal goed. Uh, zo dadelijk weer meer op de zaterdagmiddag bij uh, ZFM. En ook weer uh, zo'n gouden ouwe, ik heb ze vandaag voor je uitgezocht hoor. Hier is REO Speedwagon. You the en hoor je op de Zandvoorts Radio met Keep on Loving You. Kijk ook even op tv, hè. Siggo Kanaal 40 hier in de hele regio. En dan hè, kan je nou, ons zien, hè? in de studio, alle gasten en uiteraard eh, bij de presentatoren. Maar ook eh, de webcam van eh, Redis Bigade Bloemendaal, die komt geregeld in Belts. En we gaan het nu hebben over EHBO, belangrijk onderdeel. Ja, EHBO is heel belangrijk bij de reddingsbrigades. En daarvoor is Koen Wiegman natuurlijk even aangeschoven. Want Koen, we hebben even een onderwerpje van de EHBO... of nee, Eerste Hulp, eruit gepakt. En we hebben het over bloedingen. Want ja, uitwendige bloedingen, dat wel te verstaan. Want inwendig, dat zie je niet. En dat, dat merken we pas als iemand opvalt. Maar een uitwendige bloeding is eigenlijk, als het heel heftig is, redelijk makkelijk te behandelen, toch? Ja. En hij uh, heeft ook wel haast, zeg maar. Oh, hij ja. heeft nog gehaast ook? Ja. Dus we hebben eerst een schrik en dan, wat kunnen de mensen het beste doen? Druk erop. De, met, uh, hoe bedoel je? Met, uh, met wat? Ja, dat is ook een goede. Wie gaat die druk dan geven? Ja. Nou, eigenlijk liever niet jij, toch? Je wil je handen vrij houden... Je... Je moet nog bellen, dingen organiseren. Oh ja. En het blijkt dat dat slachtoffer dat uitstekend zelf kan doen. Okay. Alleen, ja, die is natuurlijk vaak ook helemaal ontregeld. Ja. Dus het is belangrijk dat hij wel die instructie krijgt. Druk zelf met je hand op die bloedende wond. Druk zelf op die wond, zodat die bloeding stopt. Hoe hard? Ja, Dat het maakt eigenlijk niet uit. Als die bloeding maar stopt. Okay. Want het blijkt dat je in twee minuten kan doodbloeden. Wat? <laughs> Yes, Koen, we zitten hier in een radio-uitzending. Ja. <laughs> de traumaarts die zegt, zorg dat ze levend bij ons op de operatietafel komen. Ja, dat is waar. Want ja. dan kunnen ze weinig voor je doen. He? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Kees, heb jij het wel eens meegemaakt? Zware bloedingen? Uh, ja, diverse. Uh, bij gewoon straatongelukken, maar ook op strand wel mensen die inderdaad wel fors gewond zijn. En wat, net wat Koen zegt, uh, uitwendige bloedingen. Als je dat kan zien en je ziet inderdaad bloed eruit spuiten. Nou, tegenwoordig hebben we allemaal doniketten. Die, die zijn een aantal jaar geleden in de... Uh, oranje en Rode kruisopleidingen in geïntroduceerd. Uh, dus daar geven we ook les in. En we, iedere lifeguard wordt gewoon opgeleid... om zo'n tourniquet te kunnen gebruiken. Die dus hebben we op de voertuigen, in de EBO-tassen... Uh, op de post. En daarnaast ja, is het inderdaad in het, in, het, in, de van, uh, in het lichaam zelf... dan is het kwestie van de wond uh, uh, vol proppen, druk erop. Ja. En zo snel mogelijk zorgen dat er professionele hulp bij komt. Dat daar uh, uh, het lek beter gedicht kan worden, zeg maar. Maar ja, Koen, die tourniquet, wat, wat is dat precies? Ja, dus, dus wat Kees zegt, hè, druk erop en opstoppen. Dus ook die wond opstoppen. Um, ondertussen, als het een arm of een been is... Ja. dan kan je gewoon de doorbloeding van dat hele ledemaat stilleggen... met die tourniquet. Dat is dat knevelverband. En dat is dus een ja, uh, velcro-riem met een stokje, met een knuppeltje. Mm. Dus uh, je brengt dat ding aan en dan ga je dat knuppeltje aandraaien. Ook vaak goed om even uit te leggen van... God, dit gaat pijn doen. Maar het is belangrijk, want... Anders zou je dood kunnen bloeden. Je hebt al wat bloed verloren. Dus die pijn moet je toch even accepteren. Want het is nu zaak dat die bloeding stopt. En ja. met die tuniket stop je altijd die bloeding uh, van die arm of van dat been. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat mensen thuis uh, die zitten te luisteren of te kijken en die denken: ja, maar daar gebruik ik een, een leren riem ja, voor. Ja. Nou ja. Helpt dat? Ja, ik heb, ik heb de, de opleiding gehad van de traumaarts, uh, dokter Gerrits van VUMC en die zegt, nou, vertel nou dat ik dat toch echt liever niet heb. Waarom niet? Ja, nou ja, dat is een goeie. Hij heeft dat nog wel een beetje uitgelegd, maar hij gaat erover... en hij zegt, ik heb echt liever dat ze gewoon drukker op doen dan. Ja, ja. Dus dat ze het gewoon dan opstoppen. Het is een steekwond in een dijbeen. stoppen er een sok in en druk erop. Er wordt wat afgestoken, hè, de tegenwoordig. Ja, hè? wat dat dan gaat, we zien wel helaas steeds meer steekincidenten. Steeds ja. meer messen in de samenleving, op scholen. Ja. Ja. Ook in de muiden, Kees? Nou, niet dat daar zoveel meer gestoken wordt. Maar het is wel een brede trend. Dus uh, ik heb geen idee wat de laatste 24 uur is gebeurd. Maar je, je, je moet er altijd op voorbereid zijn natuurlijk. Ja. Wat hoor je in de landen van je terug van de renningsbricanus? Nou, dat, dat, dat, dat, uh, dat zij niet bij die heel ernstige incidenten nog betrokken zijn bij grote steekpartijen. Maar omgekeerd, omdat je als lifeguard wordt opgeleid om ook uh, dit soort verwondingen te behandelen. Kan het gewoon in je vrije tijd zijn dat je dat, dat tegenkomt. Uh, een tijdje terug een steekpartij in Amsterdam Centrum... ja, daar zijn gewoon omstanders die daar de eerste hulp moeten gaan verlenen. Want dat duurt toch een paar minuten voor die ambulance ja, ja, ja. Dus als je dan wel opgeleid bent... het zij als lifeguard, het zij als gewoon eerste hulpverlener... en je kunt daar wat doen... dan is het natuurlijk altijd een, uh, de eerste klap is een daalde water. En uh, Koen, daar heeft uh, Kees natuurlijk gelijk een, een, een puntje... want uh, het beste is gewoon natuurlijk een een hbo-cursus volgen. Ja, sowieso. Dus uh, ja... Het verschil wordt toch wel heel erg gemaakt door de mensen eromheen. Um, en dat kunnen dus ook uh, BHV'ers uh, zijn, omstanders zijn, familieleden zijn. hebben uh, we ook cursus en het is ook altijd goed om 1 en 2 te bellen. Ja. En die ga je gewoon instructies geven. Zoals je die ook al geleerd hebt bij je EBO cursus. Oh ja, oké. Okay. Dat, is, dat is een geruststelling natuurlijk. Dat je door de telefoon een EBO ja. les krijgt. Ja, dat is één op één hetzelfde. Ja, ja. En, en gratis. Dat is natuurlijk ook wel weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed zo. Dank jullie wel voor je bijdrage. Wij gaan weer naar muziek. En dan gaan we over naar de KNRM. Zeker. Dat gaan wij zeker doen, Benno. En we hebben weer een leuke plaat van alweer een paar jaar geleden voor je uitgekozen. Toen een hele grote hit en vaak gedraaid hier op de Saltfoordse Radio. Is deze single van Clean Bandit samen met Sean Paul. Hier is uh, inderdaad, uh, ik stelde ze al voor: Rockabye. She just wants life baby. All on no one will come She's got to save him Daily struggle She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love come you well prepare no mama you never said tear cause you have to set things here nah, after here and nah, you nah, give nah. the youth love beyond compare yeah. you find the school fee and the bus fare mmmm yeah. the pops disappear in a wrong bar can't find him nowhere steadily your workflow heavily you know so you not stop no time no time for, for you your dear now she got a six year old Voor deze groep Clean Bandit begon het allemaal met uh, B, En uh, ja, daarachteraan uh, kwamen die best andere hits. Uh, waaronder Rockabye. Tezamen met Jean-Paul. Die uh, voor de rep zorgde op uh, dat uh, plaatje. We gaan weer uh, naar huis. Naar Zandvoort. Ja, we gaan uh, naar onze eigen Zandvoortse reddingsstation. Dat vind ik zo mooi. Uh, tegenover mij zit uh, Judy Schnietzger uh, en Jan-Willem van den Bouten. een de, de, van de schippers toch, Jan-Willem. Ik ben uh, de hoofdschipper. En de hoofdschipper, heb, uh, Ja, pardon. nog steeds vrijwillig, maar uh, uh, ik ben de eerste aanspreekpunt voor het station. Oké, okay. ja, ja. En jullie, jij doet uh, public relations: communicatie en fondsenwerving, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, uh, nou ja, uh, feesten al om, jullie uh, vorig jaar uh, 200 jaar, dat feestje. Hoe, hoe is dat gegaan uh, dat jaar? Hoe kijken jullie erop terug? Heel goed. Ja? Ja, dat is een, uh, een jaar geweest met. Uh, ja, ongelooflijk veel evenementen. Ja. Uh, zowel voor alle reddingsstations. Uh, het was natuurlijk een uh, 200 jaar KNRM voor heel Nederland. Mm. Maar het station bestond ook 200 jaar. Uh, dus we hadden hier ook wat extra's te vieren. En uh, er is een, uh, ja, een meerdaagse evenement geweest in uh, uh, het Luxor in uh, Rotterdam voor alle uh, vrijwilligers en uh, nou ja, eigenlijk alle donateurs ook. Uh, alle grote donateurs, zeg maar, sponsoren van de KNRM uh, en relaties. Um, maar er zijn ook exposities geweest tussen uh, uh, Redders op Zee... die ook hier in Zandvoort geweest is natuurlijk, in het Zandvoort Museum. Ja. Um, ja. Heel veel verschillende evenementen eigenlijk. En eigenlijk het, het, het fe feest is nog niet afgelopen. Jan-Willem, je mag even dicht bij de microfoon kruipen als je wil. Want 23 mei was ik nog bij jullie in huis voor de opening van het boothuizen. Ja, opening van het vernieuwde boothuis is ook weer een stap richting de toekomst. We hebben vorig jaar een nieuwe bootwagen ontvangen. Volgend jaar ontvangen we een nieuwe reddingboot. En daar moeten we... Klaar voor zijn qua behuizing, zeg maar. Het gaat maar door. Uh, de ontwikkeling en de vernieuwing uh, binnen de KNRM gaat ook door, uh, mm. zeg maar, uh, om uh, zo veilig mogelijk en ook uh, ergonomisch en uh, ook uh, milieubewuster uh, te redden, zeg maar. Oh ja. Het grappige is, ik, ik, ik kwam in jullie uh, vernieuwde boothuis terecht en een, een prachtige presentatie was daar uh, van het begin af aan. Ooit begon uh, Zandvoort, de KNRM van Zandvoort, in de Zeestraat. Een uh, hele toepasselijke naam natuurlijk, in een heel klein boothuisje. En, en dat is gegroeid, gegroeid, in die Torbekkenstraat met name. Um, Waar, waar is het eind? De, wat, uh, worden boten, hoe zie je dat? Worden boten straks nog groter? Over 10, 20 jaar? De Zandvoorts denk ik niet. Uh, want we, uh, uh, we hebben geen haven, zeg maar. Nee. De havenboten... Uh, uh, uh, uh, zoals in de Amuiden? Ja, zoals Amuiden heeft. En na 1816 uh, zal misschien wel groter worden. Uh, alleen... Ik denk qua techniek valt er nog een hoop te winnen. Alleen de mens loopt ook tegen een grens aan om te redden met slecht weer. Zeg maar. maar waarom zeg je dat? Met de techniek valt nog een hoop te leren? Nou, ik denk dat we nog beter, nog veiliger, nog milieubewuster okay. materiaal kunnen maken. Zeg maar. En daar valt genoeg ontwikkelingen in te vinden, zeg maar. Ja, Misschien dus straks elektrisch varen. Uh, elektrisch varen, dat wil je toch niet? Straks is het batterijtje leeg onderweg. Uh. Nou ja, het zal wel huster proef gemaakt moeten zijn. Zeg maar. ja, ja, ja, ja. Om zeg maar uh, gekreend te zijn. Nou ja, ik zou je vertellen... in uh, de brandweer in Amsterdam... die had een elektrische bluswagen... een tankautospuit zoals ze dat noemen... Uh, anderhalf jaar diepe ellende. Dus uh, ik, een, ik kan me voorstellen... een KNRM-boot op waterstof. Dat kan ik me voorstellen. Maar een KNRM-boot alleen maar op uh, accu's. Ik, uh... Er wordt al druk mee getest. Oh, ja? Bij de KNRM, maar wel uh, op andere locaties. Oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Nou ja, mijn zegen heb je. Maar ik, uh, ik ben er heel <laughs> sceptisch over. Dat is mijn persoonlijke mening. Goed, eh... Uh, Leuk, uh, is, ik, ik zat even te denken. Uh, nou, ik stel voor, Rob, um, kan het heel even nog een, een plaatje? We gaan even een plaat doen. Ja. en Die heeft alles te maken met uh, 200 jaar uh, KNRM. Oh. Want uh, ze waren op Zandvoort, eh, Stef ja. Bos en uh, Fleur. Ja, dat is ook zo. Ja, en ze hebben een hele mooie plaat uh, gepresenteerd en die gaan we draaien nu. Uh, hier is uh, wat als de storm komt...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 Ik wil alles maar weten, ik wil droog door de regen, voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven, we kunnen echt een eind komen, ik weet het zeker. Maar wat als de storm komt, als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en wij te klein. En als je denkt, van het lijkt wel een beetje op 15 miljoen mensen. Nou, dat klopt, want Erik van Tijn en Jochem Fluisma hebben deze plaat geproduceerd. Wat als de storm komt van Stef Bos en Fleur. Ook hier op Zandvoort geweest verleden jaar. Vanwege het 200-jarig bestaan van de KNRM Zandvoort en de KNRM Landelijk. Nou ja, hoe was dat dat, dat Stef Bos gezellig langs kwam? Ja, gaaf. Ja? Ja, natuurlijk. Dat was ook een van de. Hè, samen met Fleur was hij er. Een van de hoogtepunten van het jaar. Het is natuurlijk heel bijzonder. Hij heeft, uh, meerdere, zij hebben samen meerdere reddingstations aangedaan. Um, binnen één weekend? Ja, binnen één weekend. Oh ja, weekend, binnen nee, één nou. weekend. Ze We zijn uh, het hele land doorgegaan. Uh... Zeg maar. ja, ja. ja, en ze hebben heel veel. Uh, uh, ja, dit nummer heeft natuurlijk ook heel, heel veel mensen bewust gemaakt van de KNRM. Uh, het heeft ongelooflijk veel naamsbekendheid uh, gebracht voor, uh, uh, voor ons. Uh, niet alleen als Zandvoort, maar <tie> de KNRM breed. Uh, ja, en dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel gaaf om te zien. Ja, uh, jullie uh, vertelden. Nee, ik ga eerst even naar de, het, uh, het gebouw. Die heeft de naam uh, Pieter gekregen. Hoobelt, ja. Hoobelt. Wie is deze meneer? Deze meneer is een... Uh, uh, zeer vrijgevig donateur. Ook oh, dat is alles? Nou ja. Uh, <laughs> hij heeft met zijn stichting... Heeft hij, met zijn stichting Pieter Hoobold... Uh, heeft hij... De, de, de, ja, eigenlijk de verbouwing... van het boothuis gefinancierd. Hmm. Voor ons. Dus uh, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Hij is zo begaan... met, het, uh, met de KNRM. Ja. Ja. Oh, hij ja? heeft ook nog een uh, reddingboot voor KNRM uh, uh, Blarikum uh, gefinancierd. Oké. Okay, okay. Die heet uh, de Pieter Hubbold. Uh, ja, dat begrijp ik reddingboot. Oh, Hij ja. wil gewoon hij is overal een. Een oh. Zeiler. Oh, Oké, okay. uh, ja, oh, daar komt de liefde vandaan. Daar komt de liefde vandaan. Ja, ja, ja, ja. ik wou al zeggen, het moet toch ergens vandaan komen? Ja, nee, zeker. Ja. En, en daarom ook de KNRM en geen reddingsvliegaar uh, Ja, waarschijnlijk. Um, ik denk niet dat daar... Het uh, um, ja, is niet aan ons om daarover na te denken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed. De KNRM gaat toch verder op zee dan de reddingsbrigade. Ja, absoluut. Hoeveel ja. verder, Jan-Willem? Uh, tot ver ons uh, bereik van de boten onze uh, rijk. zeg maar. Ja, je moet uh, voor terug, uh, ook. Voor zeven uh? uur uh, volop uh, diesel aan boord. Dus we kunnen zeven uh, uur vol op uh, blazen. En dan moet, zijn we weer uh, veilig terug, zeg maar. Dus dat betekent drieënhalf uur heen, drieënhalf uur terug? Ja, en hoe ver ben je? Ja, hoe... Nou, dan kan je best wel ver. Uh, uh, het windmolenpark uh, doen we ongeveer onder sommige omstandigheden ruim een uur over. Oké, okay, dus nog uh, verder. Oh. Ja, in sommige gevallen uh, zitten we ver achter het windmolenpark ook uh, ja, ja. te zoeken of uh, te redden. En, en uh, die windmolen, windmolenparks, is dat <lacht> gewoon rustig daartussen? Want wij zien ze wel, maar wat, wat gebeurt daar tussen die windmolens? Er uh, ontstaan daar soms uh, aparte stromingen, zeg maar. Uh, het is relatief rustig uh, en je mag niet tussen varen, zeg maar, tenzij je ontheffing hebt. En dat hebben jullie? Ja, wij moeten zelfs ook nog voor een oefening uh, per se moeten wij het aanvragen bij de kustwacht van... Uh, mogen wij tussen de windmolens uh, varen? Je mag niet zomaar uh, onaangekondigd. varen. Uh, Oké, okay. okay. zo streng dus. Okay. En het wordt uh, dag en nacht bewaakt met uh, allerlei soorten apparatuur. Oeh, hoor je dat erop? Ja, zeker. Ja. En de lampjes uh, staan altijd aan natuurlijk. Van ja, windmolens. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, straks uh, meer uiteraard uh, over KNRM uh, Zandvoort. Uh, maar eerst gaan we nog een plaatje draaien. Tot aan het nieuwste weer. En uh, dat is van de Kars.